Thank <laughs> you. Is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. De Goldse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Leonard Joosten, Gerard de Groot, Bernard Robbe en Ben Lonen. De techniek vanavond is in handen van Erik van Poppel. En ja, dit, op dit moment, op dit eigenste moment, dit is helemaal live. We zijn in de rust van Nederland-Chili. Er is toegezegd dat er, als er gescoord wordt, dan uh, wordt het hier doorgegeven. Het is nog 0-0. Uh, uh, nou ja, bij de verschillende uh, herhalingen is, zijn, zijn dit allemaal overbodige mededelingen natuurlijk. Maar niet overbodig is dat ik uh, meld dat wij een heel interessant gezelschap gasten hebben die uh, het voetbal uh, ook uh, naast zich hebben neergelegd Willens Nillens misschien, uit pliksbesef zegt de burgemeester um, de burgemeester is in ons midden Magdal Trijsdorp en Lian Smits, directeur van Compaan en De Bocht, en de bocht. Um, Verder zijn in ons midden Evelien Passier en Geert van der Heijden uh, deze namen verbinden we aan het erfgoeddepot in Riel dat geeft meteen al een beetje de onderwerpen aan. Erfgoeddepot Riel is onlangs in het nieuws gekomen. Niet zo best nieuws. Ze, zien, ze hebben moeilijke tijden voor de boeg. Terwijl het allemaal zo goed ging, we gaan daarover praten. We gaan het vragen wat er zo aan de hand is. Met mevrouw Smits hebben we al lang geleden een afspraak gemaakt... toen er nieuws was over het terrein van de bocht... dat op een andere manier ontwikkeld zou worden... Uh, een paar keer uh, is de afspraak niet door kunnen gaan, maar het uh, voordeel van dat nadeel is wat toch waarschijnlijk dat er sindsdien wel weer ontwikkelingen zijn geweest. Daar kunnen we naar vragen hoe uh, het er momenteel mee staat. U uh, overziet twee terreinen, nou, dat is dan die, die bouwontwikkelingen daar op uh, de bocht en, en de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Ja. Uh, dus uh, we hebben heel wat het, uh, verhapstukken vanavond. Uh, maar toch zoals altijd, eerst het rondje, wat was er allemaal in het nieuws? Wat is ons opgevallen? Ja. Wat, wat willen we eventjes kwijt, los van onze onderwerpen? Nou Lucie, Mag ik als eerste jij mag beginnen, waarom niet? Ja, nieuws, nieuws, uh, een opmerking. Uh, het afgelopen weekend was het ontzettend leuk in Goorlen. Ja, het is altijd goed vertoeven in Goorlen, maar het afgelopen weekend was het wel heel erg leuk. Goorlen zingt, het was ontzettend, het hele kloosterplein vol... En uh, 36 liederen, schitterend. En uh, ja, s avonds, zaterdagavond de harmonie. En een optreden van de familie Buisman. En gisteren natuurlijk de, de kunst en boekenmarkt en het was echt heel gezellig druk. Dus dat is een opmerking. Complimenten aan degene die dat georganiseerd hebben. Ik vind dat ze dat soort dingen echt in leven moeten houden. En deze keer zonder regen. En, en zonder regen. Het was prachtig weer. Ja. Met, uh, dus dat, dat, dat was al wat mij echt... Uh, ja, het is geen nieuws, maar het is een opmerking. Ja, ja een terugblik op een ja. geslaagd midzomerfestival. dat ja, was echt heel leuk. Dat was Goed. heel leuk. Oh, okay. Het tweede wat me opviel, het heeft ook met het centrum te maken. Dat las ik toevallig: dat het betaald parkeren per 1 augustus misschien niet meer doorgaat. Of heb ik dat verkeerd gelezen? Ja, dat heb ik of ook uit, opgepikt uit het nieuws. Ja, ja, ja. Ja, nooit, ik, ik heb nooit een cent betaald, want ik ben altijd met de fiets ja, ja, ja, ja. hier. Maar uh, uh, dat vind ik best ja. een goede ontwikkeling. Ja. Ja. Goed, dat is jouw dat is, Ja, het is heel weinig. Uh, maar... Onze gasten doen er ook aan mee. hè? Uh, aan de andere kant van, van de kring, Geert van der Heijden. Wat mij afgevallen is in, uh, in het nieuws eigenlijk, en vooral hier in de gemeente Gool, de gemeente Gool is nogal flink actief aan het worden, er komen steeds meer activiteiten en ja, het bruist eigenlijk in Gool en daar draag ik een warm hart toe eigenlijk, aan alle inwoners van Gool en omstrijke. Ja. Dat is meer een algemene opmerking, uh, ja. een algemene waarneming. Ja, klopt. Iets bijzonders dat eruit springt? Iets bijzonders, ja, Ook, uh, ja, dan moet ik terugkomen op het afgelopen weekend. Ja. Waar daar uh, voor elkaar gebracht wordt met een kleine groep mensen. Ja. Uh, en dan zo'n festival uh, te ja, kunnen organiseren ja. Ja. met een laag budget. Uh -huh. dat dient alleen maar complimenten. Goed zo. Mooi. Uh, Evelien? Ja, wat mij is opgevallen in het nieuws, dat is dat er uh, ja, toch spullen zijn gevonden van de twee vermiste meisjes, Lisanne Froon en Chris Kremers, wat natuurlijk uh, heel erg is voor de ouders en de familie. En uh, ja, ik hoop dat ze snel met het onderzoek uh, ter plaatse zullen zijn om uh, definitief uitsluitsel te geven. Want niets is zo vervelend om ja, in afwachting te zijn van of er nog iets van uh, je dochter gevonden kan worden. Ja, weinig hoop blijft er over. Ja. Heel triest. Heel triest. Burgemeester? Ja, nou bij dat laatste sluit ik me zeker aan. Uh, dat was ook uh, wat mij opviel bij alle leuke nieuwtjes en al het voetbalnieuws wat uh, overal en nergens uh, vandaan komt. Maar uh, dat vond ik iets uh, waarvan ik dacht, uh, ja op zo'n moment denk je wel, wat, wat gaat er door uh, die ouders heen en ja. door die familie. En ook voor de familie van het meisje waar nog niet iets van gevonden is. En ja, dan denk je toch, uh, dit zijn toch wel de meest dramatische dingen die je kunt voorstellen. Het ja, is vreselijk. Ja. Ja. Meneer Smits? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat mijn Goorlesnieuws ook het uh, Goorles zingt was. Wij hadden hier vrijdagavond personeelsfeest van Compaan in de Bocht bij uh, Jan van Bezouwe uh, hier. Ja. Dus toen wij hier naartoe kwamen, toen kwamen we allemaal langs uh, Top of the World, uh, klonk net. Ja, allemaal meezingen. Dat was fantastisch. En ja. de volgende dag, toen las ik dat, dat mensen zo blij waren dat het zonder regen was. Want blijkbaar zijn eerder de eerdere versies Ja, de eerdere versie, ja. versies ja. waren altijd... ...toch wel overgoten, toch? Hè? Ja. Jawel. ja, de eerste versie iets minder... ...maar de laatste paar jaren... ...en dat ja. blijft dan het meest bij... <laughs> uh, ...was het wel uh, altijd uh, slechter weer. Ja. En wat ik overigens ook heel mooi vond... Om dan ook iets positiefs over uh, het midzomervestival te zeggen. was dat op uh, de zondagmiddag ook een uh, hele vrolijke salsa band uh, er was. En ik zag dat uh, er een aantal Goorlisse mensen waren die echt heel erg mooi salsa konden dansen. Ja, dat verwacht je ook niet overal. Maar dat was echt leuk om te zien. Maar misschien, want wat we natuurlijk ook nog wel in het nieuws hebben gehad in de afgelopen week. Is de situatie met uh, Hansje in Os. Om dan maar een beetje ja. bij ons werk uh, te blijven. En toch wel uh, bijzonder hoe een moeder uh, maar zeggen, het, het uit de huis halen van haar kind... ...vanwege een ernstige vechtscheiding op, uh, op internet zet. En ik las uh, een reactie in de krant. Zo van, ja, weet je, je kan nu wel heel verontwaardigd zijn over het uit de huis halen van een kind. Maar misschien zou die moeder eerder verontwaardigd moeten zijn... ...over de manier waarop ze eigenlijk haar kind zo slecht behandeld en mm. door dit ook nog eens een keer op ja. internet te ja, zetten ja, ja. Ja. het zijn natuurlijk hele ingewikkelde situaties maar ernstige vechtscheidingen ...zijn zo'n beetje het grootste drama wat je je kind aan kan doen. Ja, zeker. Nou, uh, ik maak het rondje af. Ik uh, heb aangekondigd dat onze technicus uh, Erik van Poppel is. Meestal is dat Stefan Eikenaar. Ik wil toch uh, wel eventjes uh, vanaf deze plaats een felicitatie richting Stefan Eikenaar. Die is zaterdag getrouwd met uh, Suzanne Spermon... ...in de prachtige kapel van het Jan van Bezouw. Um, ja... Ik heb hem uh, tijdens de receptie gevraagd bij de maandagavond... maar dat kon hij net niet maken. Uh, maar er uh, was gezorgd voor, uh, voor adequate vervanging. En uh, ja, morgen dan, dan, uh, begint voor hem ook weer het, het gewone leven, heb ik begrepen. Uh, maar in de, in de rij hebben we ons staan afvragen... Uh, de ambtenaar, de buitengewone ambtenaar, burgerlijke stand... Uh, Jan Schrijver, die dat overigens uitstekend deed, en de, de prachtige kapel, die ambiance. Um, het is een openbare gelegenheid, hè? het huis van de gemeente voor één uur, zo noemde hij de kapel op dat moment. Nou hebben we ons zitten afvragen en we kwamen daar eigenlijk met z'n allen niet uit. Er zijn allerlei locaties mogelijk tegenwoordig, zelfs huiskamers. Um, is het dan nog steeds, ook als het een huiskamer is, een openbare aangelegenheid of uh, is het dan zo dat je, dat je daar wel, wel weg uh, moet blijven? Nou, in Goorlen kun je dus op heel veel locaties uh, trouwen. Die moet je ja. uiteraard van tevoren aanvragen. Uh -huh. En die locaties moeten ook voldoen aan een aantal uh, zaken, een aantal condities. En één daarvan is inderdaad de openbaarheid. Omdat het huwelijk ook een openbare aangelegenheid is. Veel mensen beschouwen het juist als een heel persoonlijk gebeuren. En dat is het ja, ja. natuurlijk tegelijkertijd. Maar er moet ook wel gekeken kunnen worden. Dus het moet wel toegankelijk zijn. Maar... Ik kan me zo voorstellen dat als het ergens in een huiskamer is... dat niet de hele tijd de voordeur open blijft staan. Dus in die zin zal het wel iets beslotener zijn. Maar het is dus inderdaad het huis van de het gemeente. Is, in principe is het een openbaar toegankelijke uh, Absoluut. En het is dus inderdaad in het huis van de gemeente. En dat wordt dus ook voor dat moment op die manier zo verklaard... dat het het huis van de gemeente is. En moet dus ook aan die condities voldoen. Juist. Is dat staatsrechts of burgerlijk recht? Wat is dat precies? Het is in ieder geval wel waar. Het is wel waar. Goed, daar houden we het maar op. En het is ook in ieder geval heel erg moeilijk om het allemaal te controleren. Maar vanuit burgerzaken wordt dat wel altijd heel goed besproken met allerlei mensen. Ja, ja, ja, ja. Er zijn altijd veel vragen over. En uh, kunnen we dan die en die wel wijgen uh, of kan ja. Maar het is op zich een openbaar toegankelijk Juist. Ja, ja. gelegenheid. Goed, nou, uh, we zijn weer wat... Uh, wat, wat, ...wat wijzer geworden daarover... Uh, ...we moeten ons rondje nou snel afsluiten... ...en dan gaan we naar ons eerste onderwerp... ...en dat zal zijn... Uh, ...Kompaan de bocht. Ja. Uh, ja, eventjes de microfoon... ...kom er wat dichterbij met de stoel... ...dan gaat het dadelijk in de microfoon beter. Uh, aanvankelijk was, het, uh, was onze eerste belangstelling... ...wat gaat er nou eigenlijk gebeuren daar... Uh, ...op het terrein van de bocht... Daar worden activiteiten, zo hebben we begrepen, afgebouwd. En er zijn uh, uh, plannen om daar een, een soort gated community voor, voor de, de rich uh, neer te zetten. Vat ik het goed samen of zit ik al fout? Nou, u geeft wel meteen uh, een kleur, de gated community voor de rich... Dat is nou niet precies de bedoeling dat dat daar gebouwd wordt. Compaan en de Bocht en is al echt heel wat jaren bezig om te kijken... of we voor de vrouwenhulpverlening van Compaan en de Bocht... die nu aan de Tilburgse weg zit... of het mogelijk is om daar een nieuwe huisvesting voor te realiseren. Het huidige gebouw van de Bocht aan de Tilburgse weg dan staat er natuurlijk al uh, ettelijke jaren... van kort uh, ja, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog... Gabriela, nee. van zuster Gabriela ja. af... met natuurlijk ja. wel tussendoor uh, gewoon verbouwd... En, maar dat is eigenlijk wel een vorm van huisvesting... die gewoon... Uh, aan het einde van zijn gebruik is en ook eigenlijk niet meer heel erg van deze tijd is. Dus wij zijn al best een tijd bezig om daar nieuwbouw uh, voor te realiseren. Uh, daar waren we eigenlijk al mee bezig voordat uh, stevig de klat in de vastgoed uh, terecht uh, kwam want aanvankelijk waren we met de gemeente bezig om ook het randje van Boskus uh, uh, Noord is dat dan, of Zuid is dat dan uh, nou ja, om, West. het rondje Boskus West, uh, West. West, West, ja. West, West sorry. Ja, ja, om het rondje rond te maken. Maar ja, omdat op dat moment gewoon natuurlijk die vastgoedcrisis de in hakte, zijn die plannen niet doorgegaan. En wij hebben ons toen opnieuw moeten bedenken van ja, hoe gaan we dat nou proberen toch voor elkaar te krijgen. Ja. Uh, en er zijn een, een aantal re redenen die wel meespelen. Wij zitten... Uh, Willen we eh, zal ik maar zeggen, het ook rendabel kunnen blijven houden, compaan en de bocht, dan hebben wij het eigenlijk wel nodig. dat We hebben nu natuurlijk hoofdlocatie compaan aan de Rilaarse uh -huh. Baan en de compatie, locatie de bocht aan de Tilburgse Weg. Dat betekent ook dat je op twee plekken 24 uur hulpverlening hebt, op twee plekken gewoon ook, ja ondersteunend bedrijf. En wij hebben wij het hebben gaan te maken krijgen... met stevige bezuinigingen. Zowel in de jeugdzorg als in de vrouwenhulpverlening. Dus toen hebben we eigenlijk... een aantal jaren geleden wel een besluit... genomen om te kijken of we... Op één hoofdlocatie aan de Rillaarse Baan. het hoofdgebouw van Compaan en de Bocht... zouden kunnen realiseren. En daar ook een stuk uh, hulpverlening voor de vrouwenhulpverlening ja, bouwen. Ja, ja. En wel, dat is echt, zal ik maar zeggen, de helft zo groot als dat we nu aan de Tilburgse weg hebben. Mm -hmm. Want met die bezuinigingen moeten we echt behoorlijk. Afbouwen. Dus we bouwen nieuwbouw, maar echt in, qua aantal uh, een stuk uh, minder. Dan heb je het echt over een afbouw van uh, nu 120 plekken naar 60 plekken, 65 ja. plekken. Dus dat wordt echt maar wel, dat is het grote plaatje, maar dat betekende ja. dat, dat de bochten gelden gemaakt moest worden. Ja, omdat we anders natuurlijk geen geld hebben om die nieuwbouw te realiseren. Want wij zijn een stichting, we hebben wel een stukje gespaard in de afgelopen jaren. Maar de verkoop van het terrein aan de Tilburgse weg is wel. ...wel een belangrijke financieringsbron... ...voor de nieuwbouw aan de relatiebaan. Ja. En uh, ja, dan hebben we daar natuurlijk heel intensief overleg over gevoerd... ...met de gemeente Goorla. Op welke manier en wel... ...daar, zou ik maar zeggen, het terrein... Uh, ontwikkeld zou mogen mm -hmm. worden, voor welke functie dat ontwikkeld zou mogen worden. En we zijn er eigenlijk op uitgekomen dat er een, ja, een residentie... dus in die zin gated community, het is eerder ja, een residentie in, het, in, dit, in deze tijd... van met name ervoor, voor ja, mensen wat meer op leeftijd. Dus uh, ja, zelfstandig wonen voor mensen op, op leeftijd met daarbij de mogelijkheid om afhankelijk van wat er nodig is, uh, in ieder geval veilig te wonen... in die zin dat er altijd een, een receptie is die bezet ja. is. Dus, dus ook als er iets aan de hand is, op terug te vallen. Maar eigenlijk gewoon een compleet zelfstandig wonen met aanvullende... Basis hulpverlening, basis zorg, en, en dat in, in, ja, en, en, en, ja, en in een aantal appartementen. Voor de ouderen speciaal. Eigenlijk wel voor een oudere doelgroep. En voor de doelgroep. goed gesitueerde. Ja, nou ja, weet je, dat is een beetje, een, een, een, een, zo wordt, wordt er makkelijk over gesproken. In deze tijd is het natuurlijk wel zo, gewoon door... Sowieso alle ontwikkelingen in uh, de AWBZ en in de WMO. Hè, eigenlijk het, het afbouwen van heel veel uh, ja, wat, wat bejaarde huizen, ja. om het zomaar te zeggen. Dat zelfstandig wonen is eigenlijk de basis. Mm -hmm. En daarbij doe je zoveel mogelijk hulp als dat nodig is, thuis, van, in een, vanuit ja, een ja, ambulante ja. setting. En als je daarin kijkt, dan denk ik... Ja, vanaf een bepaald inkomen wat mensen hebben... Mm -hmm. hoort daar ook wel een behoorlijke eigen bijdrage bij. Ja. Dus in die zin, eh, zou ik maar zeggen, voor... voor, voor de echt rijk, En dan denk ik, het is zo dat je daar wel moet wonen. Met, als je daar wil wonen, moet je wel een, een, een, een, iets van, een, van inkomen. Vanuit pensioen of iets hebben. Maar het is niet zo dat het echt de top of de, de, de, de. van alleen maar hele rijke mensen kunnen wonen Het wordt wonen. geen goudkusje. Het wordt geen goudkusje. En het is eigenlijk denk ik wel een ontwikkeling die in, in de toekomst toch heel erg aan de orde gaat zijn, dat mensen gewoon, om gewoon ook zo zelfstandig mogelijk oud te worden, ja ook rekening houden met wat voor, ja uh, wat wil ik daar aan, aan zorgen van, ja. aan basiszorg mm. bij, en hoe ga ik dat uh, En er is natuurlijk de... uitgezocht dat er behoefte aan is, Zeker. en dat het allemaal uh, gaat lukken. Dat is uitgezocht, daar zijn verschillende onderzoeken naar gedaan, zo van is er interesse voor, en uh, in welk marktsegment is daar interesse voor. Maar het is best wel een hele ingewikkelde tijd op dit moment, omdat het natuurlijk ook nog ...niet heel stevig is in de, in de markt van investeerders en ontwikkelaars. Maar heeft de, kon, heeft de bocht het uit handen gegeven of doet de bocht het dan zelf? Nee, we, gaan het, we doen het niet zelf. Wij hebben wel heel veel voorwerk zelf gedaan. Maar we, op, nu, op dit moment, en ik kan daar nog gewoon geen duidelijkheid over geven... ...omdat die duidelijkheid, er zijn nog geen definitieve afspraken. Maar wordt er in nauwe overleg tussen een, een, een investeerder en exploitanten gesproken over de ontwikkeling die daar, of die, hoe die haalbaar zou zijn. En er zijn natuurlijk van tevoren met de gemeente afspraken gemaakt over in welke orde van grootte van aantallen en, en, en bouwvolume daar ontwikkeld mag worden. Mm -hmm. Dus dat is de richtlijn die ook voor ja. de geïnteresseerde ontwikkelaars geldt. Zo was het al een paar maanden geleden. Ja. Er zijn er sindsdien nieuwe ontwikkelingen geweest? Ja, en de, wij zijn sinds die paar maanden geleden een stuk verder in Krijgen we het Rond. Dus ja, ik, ja zijn we zijn wel een stuk verder. Maar ik, heb, uh, ik, ik word ondertussen, uh, zal ik maar zeggen, een beetje uh, ervaren in dat iets pas zeker is als er staan. Ja, ja, ja, ja. Dus zodra ik die heb, dan bel ik u op om dat ja. te vertellen. Ja, ja, ja, <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar ja. toch één vraag. Ja. Ja. Je ja, zegt merci. net de vrouwenhulpverlening, die ja. gaat al van ja. 120 plaatsen naar 60. Ja. Plaatsen. Dat is een flinke veer die dat, jullie laten. Ja, ja daar heeft er alles mee te maken dat er hele grote veranderingen komen. in wat je een beetje technisch misschien ja. de doeluitkering vrouwenhulpverlening. Dat is eigenlijk geld wat je vanuit VWS krijgt per regio. En wij hebben in de regio Midden-Brabant te maken met de centrumgemeente Tilburg. En er gaat een herverdeling landelijk van de doeluitkering aankomen. En dat betekent dat uh, de, de doeluitkering voor vrouwenhulpverlening voor de regio Midden-Brabant echt wel met rond de 40% gekort zou gaan worden. Wow. Dat heeft ermee te maken dat er van oudsher, u zei het net al, he, de, maar zeggen, de bocht is natuurlijk ontstaan kort na de Tweede Wereldoorlog en heeft ook veel meer bijna een... ...bovenregionale en landelijke ja. functie gehad. Want ja. meis ja. meisjes en vrouwen kwamen ja. van ja. heine ja. en ja. verre... Ja. ...om ja. aanvankelijk hier te bevallen. En natuurlijk later ook gewoon in, in complexe... Uh, uh, ja, toch wel relatieproblematiek en ernstig huiselijk geweld. Mm -hmm. En die herverdeling van de doeluitkering... ...die is er eigenlijk op gebaseerd... ...dat er over het hele land overal evenveel geld beschikbaar is. En wij hebben ja, enige massa opgebouwd en daarmee ook wel specialisme ontwikkeld. Ja. Want ik bedoel, ook op dit moment... krijgen wij echt juist van buiten de regio... verwijzingen naar de bocht toe. Omdat wij, als je het hebt over uh, bijvoorbeeld tienermoeders... met complexe gedragsproblemen... dat is natuurlijk ook in de combinatie van jeugdzorg en vrouwenhulpverlening. Mm -hmm. ja, dat is een groep die uit het hele land naar ja. hier komt. Maar bijvoorbeeld ook ernstige veiligheidsproblematiek. Wij hebben um, ja, gewoon door de ervaring... ...wel veel kennis van om met ook ernstige dreiging wel goed om te gaan. Dus als we vanuit, van buiten de regio krijgen wij ook veel verwijzingen. Dus met die beperking, die herverdeling van die doeluitkering... ...kunnen wij nog werken voor de regio. Maar niet meer vanzelf voor buiten de regio. Dus wij zijn. Dat komen ook, die verwijzingen? Ja. ja, die komen nu en wij zijn nu ook in overleg. We hebben eigenlijk een lijstje gemaakt van gemeentes van buiten de regio... verwijzen nu heel veel naar ons... vanwege specifieke kennis. En met die gemeentes zijn we ook wel aan het kijken, zeker als het gemeentes zijn die in de komende jaren geld erbij krijgen. Ja. Want het totale budget neemt niet af, maar de verdeling over het land wel. Dus wij zijn met die gemeentes ook en ja, zeggen, luister, wij hebben nu per jaar, bijvoorbeeld uit de regio uh, Eindhoven-Helmond, hebben we ieder jaar wel, juist voor die specifieke vraagstukken, ja, ja. Hè? niet voor algemeen vrouwenhulpverlening, maar ernstig geweld... tienermoeders, complexe gezinsproblemen... ja, zowel rond de 15 tot 20 verwijzingen per mm -hmm. jaar. En zij zijn groeiers. Dus wij zijn wel aan het kijken... ja, wat gaat u doen? Gaat ja. u dat zelf ja. doen? Of wilt u gebruik blijven maken... ...van ja, gewoon de kennis en de mogelijkheden die we binnen Compaan en de Bocht hebben. Maar dus die... hoog, hoe gaat dat dan als je zo gekort wordt? Uh... Ja, dan gaan we dus proberen, want die korting staat nu voor ons dus echt op ja, 40%. We zijn, omdat wij ook wel bijvoorbeeld met opvang van ernstige eerproblematiek hebben wij een landelijke functie... En die jonge meiden en vrouwen blijven ook gemakkelijker wel in de regio daarna. Als er geen mogelijkheid is om terug naar je, je regio, naar jouw familie te gaan. Omdat die dreiging te groot is. De landelijke overheid compenseert dan weer wel een stukje van die kosten, Omdat er nog meer vrouwen en meiden van buiten de regio weer ja. blijven. Dus dat doet iets aan de korting. En verder proberen we die korting gewoon effectief kleiner te maken. Door bijvoorbeeld met... Eindhoven en de regio te ja. zeggen: we, goh, ja, wil je, kunnen wij van jullie dienstverlening blijven bieden? En wil je daar, uh, zullen we zeggen, ja, kunnen we afspraken maken over voor deze ja. prijs, dat je oh, kan ja. blijven ja, ja, ja, ja, Dus op die manier proberen we wel een beetje massa te houden. Van, uh, van, van die uh, ontwikkelingszaken op uh, de bocht zijn we eigenlijk ja. vanzelf in de, in de jeugdproblematiek ja. terechtgekomen. Ja. Zeker. Uh, dat heeft waarschijnlijk ook met die transitie te maken, ja. die over, de, de, de ja. jeugdhoorverlening naar de gemeente. Zeker. Dan is ja. Compaan waarschijnlijk een, een logische partner voor de gemeente. Of is dat geen uitgemaakte zaak? Is dat, kan, kan de gemeente even goed uh, zeggen, nou ja, uh, we gaan ergens in Eindhoven een, een partner zoeken. Dat zou de gemeente wel kunnen zeggen. Ja, niet zo logisch dat dat <laughs> nee. zo zou zijn. Nee, je dus zult het nee. natuurlijk toch ook een beetje in... Uh, de regio, en uh, daar zijn ja. wij ook uh, volop in gesprek met elkaar. Ja, zeker. En uh, jeugdzorg uh, zal ook zeker uh, uh, binnen het uh, Zorg- en Veiligheidshuis uh, een uh, bepaalde plek krijgen. Maar ook op andere plekken zal natuurlijk uh, bepaalde vormen zijn. En Komt aan de Bocht is dan natuurlijk ook een hele grote partner. Knijpt uh, de gemeente geheel. zich uh, in haar handjes of zijn handjes? Wat is gemeente? Vrouwelijk of mannelijk? Zijn handjes. Zijn handjes? Uh, ...om de aanwezigheid van, van Compaan zo dicht bij, bij de gemeentegrenzen? Nou, daar zijn wij in ieder geval heel erg blij mee. Dat ja. hebben we ook al verschillende keren laten merken. Daarom hebben we ook, afgezien van dat we ook enthousiast over het plan waren... ...ook direct ingespeeld op het, de vraag van Compaan de Bocht met de bouwontwikkelingen. Dat wij denken, nou, wij vinden dit een hele goede instelling. Het doet goed werk, moeilijk werk... Wel, werk wat gedaan moet worden. Hè. En uh, ja, dan uh, wil je ook uh, graag uh, meedenken in uh, het oplossen van eventuele problemen. Ja. Dus we zijn ook blij dat uh, Compaan de Bocht ook uh, binnen onze gemeentegrenzen blijft. Willen we ja. dus nu en in de toekomst uh, graag uh, veel aandacht aan uh, blijven besteden, daar waar nodig. En in dit opzicht is het natuurlijk een, uh, ja, een, een hele goede zaak dat het. Uh, ook zo dichtbij is voor ons. Maar de jeugdzorg heeft natuurlijk wel ook een aantal andere facetten ja, dan zeker, alleen ja. dit. Het ja. is een, een groot terrein, een moeilijk terrein. Ja. Een heel diffuus terrein eigenlijk, als ik het ook zo mag zeggen. Want het heeft heel veel aspecten, veel veiligheidsaspecten. Veel ja, psychische en ook wel wat verdergaande problematieken. Het heeft natuurlijk veel met gezinnen te maken. Kortom. Er zitten toch wel meer spelers in het veld, om het ja. maar zo te zeggen. Want, we, maar het we wordt wel een gaan. hele, we zeggen, belangrijke tijd hoor. Omdat ja. de transitie en bijna nog meer een omvorming, dus transformatie van mm -hmm. zo'n jeugdzorg. De hele ontwikkeling is er eigenlijk op gericht. Dat met, met, met ook, we zeggen, de kennis die gemeentes heeft om een slag. ...beter te worden in die voorkant, dus dicht bij mensen... ...eigenlijk de hulp net zo te organiseren dat je meer aan de voorkant... ...dicht bij scholen, dicht bij wijken, dicht bij huisartsen... ...eigenlijk net meer kan uh, behandelen... ...zodat ja. je minder hoeft op te schalen en door te ja. verwijzen. En in de regio Midden-Brabant hebben alle regiogemeenten uh, een, een vertaling gemaakt van die ambitie, ja. van hoe kunnen wij nou die voorkant zo sterk mogelijk maken en hoe doen we dat, dat doen we met algemene, heet dan vaak generalisten, hè, met kennis vanuit maatschappelijk werk, met de GGD met, uh, met voor een stuk ook welzijnswerk, door Jongerwerk. gewoon jongerenwerk, ja, om dat gewoon Dichtbij beschikbaar te maken. Ja, en tegelijkertijd weet je dat wil je aan die voorkant meer afhandelen. Dan moet je eigenlijk ook dichterbij een beetje van dat specialisme hebben. Ja. Omdat je dan, ja soms hoef je, kan je met vijf gesprekken. Maar wel met iemand die heel goed is in de, gewoon met complexe kindproblematiek ja. werken. daar gewoon daar Afhandelen en dan hoeft er niet meer zozeer opgeschaald te worden. Ja, nee. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, en ik hoop dat we daar een stap in maken, is wat we altijd maar proberen te noemen van Probeer nou aan de voorkant het verschil te zien. Want het ene probleem is het andere niet. Ja, en het ene probleem ja. kan je met hele lichte hulp helpen. Maar bij een andere situatie moet je eigenlijk zeggen van nou eigenlijk moeten we hier niet aanmodderen. We nee. moeten meteen even stevig ingrijpen. Want dan heb je veel meer kans dat het in één keer gewoon op de, op de rails komt. Ja, nou wordt er wel eens gezegd, wie, wie moet dat zien? Kan de ambtenaar dat zien? Nee. Nou, het is niet zozeer dat de ambtenaar dat gaat zien, maar het is precies zoals dan uh, ook zegt. Uh, je probeert juist aan het begin, aan de voorkant, ja, ja, ja. daar waar de problematiek nog ja. niet uh, ja. te groot is geworden, als ik het zo Zeker. heel simpel zou mogen zeggen, met die middelen uh, te werken waar je daar ook iets mee kan. En dat zit vaak of in het maatschappelijk werk of bij scholen. ...of uh, andere vormen van... Uh, ...die moeten dat signaleren en die ja. moeten dat... ...melden uh, en... ...die moeten we niet, uh, niet alleen signaleren... ...maar natuurlijk ook een beetje een analyse kunnen maken... Ja. ...van waar gaat het over ja. en wat gaan we doen... ...om ook de goede richting te kunnen geven. Maar er zijn veel partners bij betrokken... ...die daar een goede rol in kan... ...ja, ik heb een vraag, ik weet niet of die precies... ...voor de gemeente is of voor het uh, instituut. Uh, in de aanloop van de verkiezingen... ...bleken alle partijen nogal... Uh, ...veel vertrouwen te hebben... ...dat die transitie uh, wel zou lukken... Uh, Terwijl toch de deskundigen, ook het Centraal Cultureel Planbureau onlangs nog, zeer grote zorgen hebben. Maar hoe zit u daarin? Ziet u dat eveneens met, met, liggen we hier voor, waarop, waarop is dat gebaseerd, dat het hier allemaal wel goed zou gaan? Nou, ik denk dat, dat we in de regio Midden-Brabant he, heel erg in ieder geval proberen om in goede samenwerking die nieuwe inrichting voor elkaar te krijgen. Maar het is wel absoluut zo dat er ook wel een aantal hobbels zijn. Want daar ben ik op dit moment ook wel gewoon met, met de vertegenwoordiging ja. van de regiogemeenten... zijn wij wel goed, stevig in gesprek. Want wij weten op dit moment bijvoorbeeld nog niet hoeveel... ...budget er is, we weten wel dat er kortingen zijn... ...maar wij weten nog niet hoeveel die korting zal zijn. Ja, en willen wij op 1 januari 2015 bezuinigingen gerealiseerd hebben... ...ja, dan moeten we toch uiterlijk 1 september... ...als we met gedwongen ontslagen te maken gaan krijgen... ...naar nou, het UWV kunnen. En wij hebben overleg met de vakbonden gepland staan. Maar ja, als wij niet weten dat wij een probleem hebben, en hoe groter het probleem is, willen die vakbonden maar te nood. Dus in het tempo van, zou ik zeggen, die dingen duidelijk krijgen, daar begint het wel een beetje de druk op te lopen. Dan knelt ja. het toch wel. Daar begin, ja en dat, en dat staat los, los van hele mm. goede ambitie ja. om het op een andere manier te doen. Maar die, die praktische en technische, maar wel belangrijke dingen, die beginnen wel te knellen. Mm. Nou, die tijd begint natuurlijk ook te dringen ja. En hij nou heeft de minister ook wel gezegd dat er niet steeds uh, nieuwe uh, zaken naar voren zullen komen of onzekerheden naar voren worden gebracht van nog eens een keer door de Kamer laten kijken ja. naar allerlei uh, situaties want uh, gemeenten en al die partners waar we het over hebben ja. die uh, moeten natuurlijk een stukje zekerheid hebben het vertrouwen wat de politiek de uh, ja. lokale politiek uitsprak uh, op de verkiezingsbijeenkomsten mm -hmm. want daar uh, doet u op uh, dat was het, het feit dat we het gevoel hebben dat we hier in de regio, werd net ook al gezegd, wel heel erg goed met elkaar bezig zijn om het aan die voorkant ook goed te organiseren. En de verwachting is dat we dat ook wel allemaal op tijd kunnen structureren en ook kunnen aanbesteden. Want het moet natuurlijk ook zorg verleend worden op al die verschillende niveaus waar we het net over hebben. Daar waar dat nodig is. Dat zal ook denk ik wel allemaal. Uh, rond zijn voor die 1 januari uh, 2015. Maar natuurlijk hebben we ook allemaal wel zorg van... is dan ook echt het hele probleem goed ja. uh, gepakt? Hè? Ja. Want dat is natuurlijk eigenlijk niet zo erg... als dat je je jeugdzorg niet goed zou kunnen uh, organiseren. Het gaat wel over uh, al onze kinderen... Ja, ik gemeente maar zeggen, heeft daar er geen ervaring mee. En, uh, nee, de gemeente heeft daar... Een beperktere ervaring mee. Natuurlijk ook aan die preventieve kant uh, wel wat, maar uh, niet op die hele manier waarop het nu uh, georganiseerd nee. moet worden. Maar ook met die andere partners moet natuurlijk de goede samenwerking uh, zijn. En die lijnen moeten allemaal goed gezet. En ja, 1 januari 2015, dan ligt wel de verantwoordelijkheid voor een heleboel zaken bij de gemeente. Daar maak ik me wel eens zorgen over hoe dat nee. 2 januari zal gaan en of het dan wel goed gaat. Ja, mm, dat is niet mm. het minste probleem wat je op je bord nee. kan hebben. Nee. Dus we zijn er wel op een goede manier mee bezig. Dat is wat vertrouwenwekkend is. Maar het is wel een uh, hele grote klus. Dus herkent u zich dan uh, wat, dus. wat, wat, wat het Sociaal Cultureel Planbureau dan uh, aan, aan, uh, aan zorgen uh, ventileert? Of zegt u ze overdrijven? Nee, ik denk niet dat ik zou zeggen ze zo overdrijven... Ik weet niet of je altijd alleen maar over de zorgen moet praten die je hebt. Dat je ook moet kijken naar de goede kansen die erin zitten. En die zitten er ook wel degelijk in. He, want ja, tot nu toe, het is niet zo dat we van een perfect lopend traject van jeugdzorg afkomen. Nee. En dat we nu iets nieuws moeten nee, doen. Nee. We zijn deze hele zaak begonnen met elkaar nee. omdat het niet zo goed liep. Wat we willen is dat het beter wordt. Ik denk dat er ook kansen in zitten om dat zover te krijgen. Mm -hmm. Maar het is wel toch uh, heel gauw 1 januari 2015. Ja. En die verantwoordelijkheid, ja, die rust toch wel ja. op je. En dat zit ik wel. Nog een vaar. laatste opmerking hierover misschien. Uh, Eén van de, van de argumenten om het helemaal zo te doen. Dat is dat, dat de gemeente dichter bij, bij de problemen staat en bij de mensen. De gemeente kent zijn mensen. Er is ook een argument tegen schaalvergroting, denk ik, van, van de, de gemeente. Tegelijkertijd. Nou, ik denk uh, dat uh, zowel voor uh, allerlei zaken van de gemeente als het gaat over dienstverlening, maar zeker ook voor uh, zaken zoals het gaat over hulpverlening, dat nabijheid altijd een heel belangrijk goed is. Ja. Weten waar het over gaat, in welke context is het, waar, waar woont een jongere, waar leeft een jongere? Ja. Wat kan die wel of niet van zijn omgeving verwachten? Wie kan je mobiliseren om hulp in te zetten? Ja, dat kan natuurlijk ja. als de problematiek niet zo zwaar is een ander ja. zijn. En dat weet je nog wel in een gemeente misschien van 22.000 inwoners... maar niet van 100.000 inwoners. Ja, maar toch kan je dat ook in de gemeente... Kan je, in een grotere gemeente kan je natuurlijk op wijkniveau... eenzelfde soort informatie wel bij elkaar krijgen. Wij proberen op dit moment ook gewoon omdat wij erin geloven... Om Kennis die bij de gemeenten is, maar ook kennis die wij hebben en om die bij elkaar te, bij elkaar te brengen, en, um, en, en, en dat je want bijvoorbeeld wij, wij weten van alle gemeentes natuurlijk, uh, wij weten het wel op naam, maar daar stellen we niet de beschikking. Maar wel welke type Problemen in welke leeftijdsgroepen in welke buurten voorkomen. Oh, ja, ja. ja, dat is interessant ja. om dat te koppelen met allerlei monitors die gemeentes of wijken ook hebben. Omdat je denkt: van ja, maar jongens, een probleem, je komt heel zelden uit de lucht vallen. Mm -hmm. Heel veel vaker mm -hmm. is er al gewoon verwevenheid ja. en en Er zijn er... natuurlijk meer monitors die ja, daarbij helpen. Precies. Ik zou maar zeggen, als ik kijk uh, vanuit de veiligheid ja. en ik kijk naar wat er met jongeren gebeurt en wat er niet gebeurt. Of zou moeten ja. gebeuren dan geeft dat wel weer wat ja. meer beeld hoe je daarmee om zou kunnen gaan mm -hmm. en ik denk dat het heel belangrijk is dat we in de uh, nabije toekomst dus ook die kennis met elkaar wat intensiever delen ja. zeker uh, ja. niet voor ons houden en niet in allerlei zeltjes uh, dus die opereren dus ik denk dat die hele die gaat hier toch wel een beetje aan voorbij toch? Dat, dat... Uh, het is niet één op één in nee. ieder geval we hebben beloofd dat we standen doorgeven 1-0, maar voor Nederland of voor Chili? Voor Nederland toch wel. Yes. Er zit hier maar één iemand in een juichpak, of niet? Ik heb een juichpak. Een Royke Donners juichpak. De directeur van de Bok Compaan zit in een oranje outfit. Ja. Ja, want dit is radio, dit is geen televisie. Uh, daarom dat maar eventjes benoemd. Nou, eh, ik denk dat we dit onderwerp nou niet uitputtend behandeld hebben, maar nee, ja, we hebben toch wel een aantal dingen gezegd. Het is dus best leuk misschien als het een keer past om over die transitie en die transformatie ja. Ja. eens door te praten. Want wij doen bijvoorbeeld in Gehoor ook echt een aantal nieuwe manieren van ja. samenwerken. Door met, met huisartsen, maar ook samen met kinderdagverblijven, met basisschool, waar je ook probeert hoe je. Om te zeggen veel effectiever. Ja. Ik wil er een keer ja. uitnodiging, Uitstekend. logpolitiek dat, dat ja. we het uh, ja. via de buis doen, dan bereiken ja. we het ook, ook nog wel wat meer mensen. Het is wel interessant. En Aan de hand, inderdaad, van voorbeelden. Ja, niet ja. persoonlijke nee, voorbeelden. Maar, dat, maar, maar dat het voor anderen duidelijk is. Ja. Ja, goed. Ik zit nog steeds de vraag, als ik even mag ja, van, ja, zeker. bezuinigen. Ik bedoel, ja. mensen moeten mensen gaan ontslaan? En ja. als ik u zo hoor, dan is het een heel complex iets. Ja. Dus ik zeg van ruimt dat wel met mensen ontslaan? Ja, dat, dat, dat hangt er heel erg van af of dat, of dat zeggen, redelijk goed gaat gaan. Of die voorkant ook echt zo ingericht kan worden dat daar meer en dichtbij echt goed behandeld en, en ja, begeleid kan worden. Ja, ja. Want als het dan... Wij krijgen nu echt wel kinderen. Dan zijn het eenmaal van die pubers van een jaar of elf, twaalf. En waarvan je denkt had die nou eens vijf of zes jaar geleden in beeld gehad. Want die kinderen en die gezinnen hebben heel vaak geschiedenissen van dit proberen, dat proberen. En als dan een kind helemaal elf of twaalf is, ja, dan is het echt heel ingewikkeld om die ouders nog in de kracht te krijgen. Om nog, zeg maar zeggen, wel mensen sterk te krijgen om het zelf te doen. Terwijl als je die eerder hè, op gewone basisscholen had kunnen zien, op kunnen pakken... Dan had je nog veel meer kans gehad om mensen het ook echt mee te kunnen geven zelf. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En nog om eerder ja. te behandelen. Want ja, ik hoorde dat u in het onderwijs werkte. Ja. Leerkrachten die zeggen ook heel vaak, ik weet eigenlijk wel in groep ja. vijf of zes al. Waarvan ik denk, oh jeetje dat is toch echt al ingewikkeld. Ja. Nou als we die type ja. informatie nou eens gewoon veel beter gaan meenemen. En dan... Kennis bundelen die je nodig hebt om dan adequaat te reageren. En naar de kind toe, maar ook naar die ouders toe. En als het ingewikkeld is, ook misschien dan wel even heel kort, heel intensief behandelen. Maar ja. met de bedoeling om het gewoon, zou ik maar zeggen, niet zo'n vastgeroest probleem te laten ja, worden dus ja. daar geloof ik toch ja, wel ja, in okay. en als die voorkant beter kan worden dan lukt het ook om die achterkant om daar in capaciteit iets aan te doen okay, ik dat denk was ik... een antwoord op de vraag ja. van hoe ja, kan dat ja, nou ja, gaat ja, om ja, ja. Ja. Ja. maar die voorkant moet okay. wel sterk worden oké, okay. ja. goed, we komen ja. er een keer op terug hè? ja, zeker uh, Lucie, we gaan naar een stukje muziek ja, ik heb Gerard van Maasakkers een handvol vrienden wij te weg of dichterbij Geen idee, ik heb ze nooit geteld Maar het moet een was zijn. Een bord de grens van kennen Maar dat je weet hoe daar ze heten, Of dat je weet van wie ze er zijn Ik zou het echt niet weten Maar een handvol vrienden Meer hoeft dat niet te zijn Voor het stikken van het lachen voor het stillen van de pijn Ja, een handvol vrienden Meer hoeft dan niet te zijn Voor het stikken Van het lachen Voor het stillen van de pijn Op de kalender Staan er nogal wat Mensen die ik ken als ze jarig zijn, dan krijgen ze hun kaartje van men. Soms dan valt er wel eens een af, ooit iets misgegaan. En als ze dood gaan, krijgen ze een kruisje achter hun naam. Maar een handvol vrienden, meer hoeft dan niet te zijn. Voor het stikken van het lachen, voor het stillen van de pijn. Ja, een handvol vrienden, meer hoeft niet te zijn. Te zijn, voor het stikken van het lachen, voor het stille van de pijn. Een stel voor in de kroeg, ge hebt toch nou al niet genoeg? De vriend die dromen bouwt, dat doe ik wel voor jou. En hun beste voor het laatste, word ik zo wel van hou. Oh, ja, een handvol vrienden, meer hoeft dan niet te zijn voor het stikken van het lachen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 meer hoeft er niet te zijn, voor het stikken van het lakken, voor het stille van de pijn. Dit is Scholse Kringen en we gaan verder met uh, het erfgoeddepot in Riedel. We hebben jullie wel eens eerder uh, hier gehad. Ik denk wel, wel één of twee keer, twee keer, drie keer. Uh, en tot dusver waren de verhalen altijd. Uh, het gaat hartstikke goed. Geweldige bezoekersaantallen. Uh, heel veel, veel belangstelling en, en uh, een, een, een, een depot dat uh, uit zijn voegen barst, want zoveel spulletjes zijn er. Uh, waarom uh, gaat het uh, nu uh, in mineur, het verhaal in de krant? Um, ja, het is uh, zo dat het erfgoeddepot nog steeds uh, veel bezoekers trekt en uh, hele grote bekendheid uh, geniet. We werken ook met heel veel organisaties samen. Maar wij krijgen zoveel aangeboden en, die, en dat aanbod is ook verklaarbaar. Er zijn uh, natuurlijk een aantal musea in uh, Tilburg die zijn verdwenen. Onder andere het Poppenmuseum, Scription. En daar krijgen wij heel veel aanbod uh, van. Dus van particulieren, er is heel veel vergrijzing. Er zijn grote gezinnen vroeger. En er zijn heel veel spullen in zolders en uh, in schuurtjes die worden aangeboden. Nou, Wij kunnen dat natuurlijk niet allemaal in het erfgoed plaatsen. We zijn al gegroeid van 9000 goed naar 150.000 stuks. En voor dat gedeelte hebben we een geconditioneerde opslag nodig. En die hebben we gevonden in Goorlen. En daar staan een heleboel spullen opgesteld die in eerste instantie nodig zijn voor wisseltentoonstellingen daarnaast gebruiken we die voor erfgoedkisten, die worden gehuurd door scholen en door woonzorgcentra scholen gebruiken dat voor tentoonstellingen we hebben nu ook weer een school die 100 jaar bestaat en bijvoorbeeld oude schoolbankjes telraampjes, boekjes en dergelijke wil gebruiken voor een tentoonstelling en daarnaast voor woonzorgcentra die dat gebruiken voor reminiscentie dus prettige herinneringen ophalen aan vroeger door middel van spullen die op tafel worden gezet. Daarnaast is er een klein gedeelte waar we dan um, wat voor uh, willen verkopen om de opbrengst voor het erfgoeddepot te doen. Omdat wij uh, alleen van uh, de inkomsten van de bezoekers en de horeca niet voldoende opbrengst hebben om het exportabel te maken. Ja, dat is een kort het verhaal. Nog eventjes die ja. geconditioneerde opslag. Wat, wat is dat precies? Dat is een ruimte die wij uh, vanaf januari hebben gehuurd in, uh, in Goorlen waar een heleboel spullen liggen in rekken uh, bij elkaar uh, ja, opgeslagen. Maar wat is de conditie? Nou, dat het in ieder geval droog uh, is en uh, dat er geen uh, lekken zijn in het dak of dat soort dingen. Dus dat het allemaal droog en goed is opgeslagen. Ja, ja. En uh, goed, die opslag, dat, uh, daar zit momenteel een knelpunt. Want uh, ik begrijp uit het nieuws dat, uh, dat van daaruit uh, ook uh, dingen verkocht worden. En dat is een strijd met het bestemmingsplan. Dat, dat is het probleem. Dat is het probleem. Uh, daarvoor hebben we ook uh, de handhaver uh, in ons midden. Uh, want in uw pakket zit handhaving. En dat is onder, een van onder andere, ja, natuurlijk onder andere. Uh, en dat is uh, een van van, uh, ja, uh, van daaruit te verkopen, vanuit een uh, opslag: uh, dat, dat, dat mag niet. Nee, ik denk dat het goed is dat we even het onderscheid ja. maken tussen het erfgoeddepot, wat ja. goed en ja. een mooi idee is, ja. hè, wat onderschrijf mm. ik ook. En dan deze nieuwe stichting die daar opgericht is, die dan eh, inderdaad de naam Ricardo del Tempo ja. zit. Ja. En, Ricardo en, del en Tempo, ja. En waar dus... Eh, Zoals net wordt aangegeven, de spulletjes staan opgeslagen. Het gaat ook over spullen, want het gaat ook over grotere ja. uh, zaken. Uh, soms voor wissel, uh, uh, tentoonstellingen, maar ook voor de verkoop. En daarvoor hebben uh, uh, de heer Van Heijden en mevrouw Pasier dus een uh, ruimte. En hebben ze ook gevraagd om die zaken daar via een webshop te kunnen verkopen. Dus te verhandelen. Ja. Dat uh, kan op die ruimte die zij hebben gekozen. Maar daar is geen detailhandel toegestaan. Dus het is niet toegestaan dat mensen daar naartoe komen... om hun spullen te halen of daar spullen rechtstreeks te kopen. En ja, de regel is natuurlijk zo dat... Uh, de regel is, uh, kan soms beperkend voor de een zijn en rechtengevend aan de ander. Maar op dat gebied waar zij hun uh, opslag hebben gevonden en gekozen... Uh, daar mag dus in ieder geval geen detailhandel ontstaan en dat is nu wat er de laatste tijd uh, toch uh, wat meer dreigt als je ook kijkt naar uh, de website die uh, deze Ricardo del Deco uh, uh, stichting heeft, omdat daar ook staat dat je de spullen mag komen halen. Ja, daar is is van dat voor een webshop normaal niet het geval? Nee, dan is het eigenlijk het de, de site is eigenlijk de etalage oh, zou ja. je kunnen zeggen. Hè? En dan worden zaken bezorgd, en, uh, bezorgd. of gekocht en bezorgd. Ja. Daar is van tevoren met uh, meneer Van der Heijden ook uh, over gesproken met de uh, mensen van onze afdelingen daarover. Heel duidelijk ook opgeschreven in een brief wat er wel mag en wat er niet mag. Juist om daar heel goede afspraken over te kunnen maken. Ja en dat is uh, op dit moment is dat het uh, onderwerp van het gesprek. Maar, uh, ja, Ik probeer het te volgen. Als, als jullie het bezorgen, dan zou het geen problemen leveren. Zeg maar, als we, maar als mensen naartoe komen om het op te halen wat ze ja, snel hebben. Nou, als het hebben, op een ander terrein dan, zouden zitten of op een andere plek. Ja. Daar mag het bijvoorbeeld wel detail handelen. Ja. Daar kunnen ze dat uh, wel doen. Dan kan je wel een soort... Winkel hebben, maar nu is het een gebied waar ook anderen eh, niet detailhandel eh, mogen plegen, mm -hmm. dus dat mag dan voor deze groep ook niet. Dat hangt samen met de plek en met het bestemmingsplan wat er op die plek is, en dat is iets wat van tevoren wel bekend is ja, ja. en waar ook een keuze voor is gemaakt, en waar meneer Van Neijden ook heeft gezegd: Nou, dan hou ik me daar aan. En dat is dus nou het probleem als dat dan niet zo is. Maar de kernpunt, het knelpunt zit eigenlijk dat het, dat mensen het komen halen, als het zouden brengen, en dat ze dus ook dan daar ter plekke uh, ja. ook kunnen kopen. En dat ja. is dus detailhandel. Oh, dat is detailhandel. dat is detailhandel. Nee, maar dat is absoluut niet. Ik uh, moet even. Ja, nou, goed. Meneer van, van der Heijden, ja. Dat is absoluut niet geval dat wij daar verkopen. Het gaat puur om spullen, breekbare spullen. We hebben uh, auto's, we hebben motorfietsen. Motorfietsen zijn niet te besturen en dat hebben we toen ook al duidelijk gemaakt met de desbetreffende ambtenaren, het is niet de bedoeling dat we een winkel hebben. We hebben ook geen kassa, dat kan niemand afrekenen. Als er spullen gehaald worden, zijn ze van tevoren al afgerekend, mm -hmm. per bank en besteld. Oh, oh. Maar er zijn mensen die hebben, er zijn uh, spullen bij, die willen die mensen graag hier zien. Ja. En dat is eigenlijk normaal, dan zijn de grotere spullen, we praten niet over kleine spullen, maar dat gaat gewoon via de website, wordt gekocht via de website. Mm -hmm. U bent de beheerder van die uh, Ricardo uh, shop? Ik ben medebeheerder, ja. Medebeheerder? Medebeheerder. Medebeheerder. Ik ben eigenlijk, uh, op dit moment ben ik een vervanger van mijn broer, want we praten over Rienis van der Heijden. Ik ben een broer van Rienis van der Heijden, omdat hij nu al meer dan drie dagen goed ziek in zijn bed ja. ligt. Zijn we dus eigenlijk aan het stoeien over de definitie van wat een ja. winkel is? Ja. Wat een winkel is en wat geen winkel is. Daar oh, gaat het om. Wat is een winkel? Is dat, uh, is dat dan de kwestie? Wat is een winkel? Oh. Wat noem je winkel? Er yeah. uh, staat geen kassa, uh, daar er is uh, geen pinautomaat, dus ik kan absoluut niet betalen. Dat wordt niet betaald. Mag niet betaald, dat wordt uh, via internet wordt bekeken. Yeah. Maar je wilt de spullen ook uh, natuurlijk real-time zien. En, en, uh, ja. dus uh, je, dat is het enige wat er kan gebeuren. Maar je, je haalt het op. De eigen spullen die die mensen klokken. betaald dat, hebben, dat... die worden opgehaald. En ik weet wat we, we, de, de, de ambtenaren denken. Ja. Ze denken als we dit nu toe gaan laten. Dan wordt het straks een kringloopwinkel. Daar willen we absoluut niet. Daar hebben we ook geen tijd voor. Wij willen wel de mogelijkheid bieden. Als er een motorfiets staat. Niemand gaat die per website kopen. Mm. Is normaal. Ja. Hij moet de ding zien. Ja. En loopt het wel. In een auto. Ik heb nog nooit gezien dat er een auto verkocht wordt. Tweedehands via een uh, webshop. Nee. En die wordt dan opgestuurd. Nee. En, en de ontvanger die moet maar kijken wat, uh, wat je mee gaat doen. Nee. Dus daar hebben we het punt. We praten over grote spullen. Daar heb ik met meneer Gosling toen ook over gehad. De grote spullen. De kleine spullen zijn afgescheiden. Dat is een aparte afdeling waar niemand kan komen. Dat gaan alleen onze, onze medewerkers kunnen er komen voor de spullen mm. te halen. Mm. Nou, dus uh, hier zit een onderscheid: grote spullen, kleine spullen. Juist. Ja, maar maar daar, daar gaat het om. Ik probeer steeds te begrijpen. Daar gaat het niet om. Het gaat om, ik begrijp, als u het alleen als opslagruimte gebruikt, dan is het geen probleem. En als u het alleen als A webshop gebruikt, dan is het ook, niet? ook geen probleem. We gaan zit? over de plek waar het is. Daar is geen detailhandel toegestaan. En als je dus detailhandel wil hebben, moet je op een andere plek zitten. En van tevoren is aangegeven, deze plek is wel geschikt voor de webshop. Ja. Ja, dan is jouw website is eigenlijk ja. de etalage, ja. dus je gaat het niet in je hand nemen of bekijken, nee. maar je koopt het zo. En ja, deze plek heeft een bestemmingsplan dat ja. dat niet toelaat. Dus, dus als die, die spulletjes gewoon verplaatst worden naar een plek waar, waar detailhandel is toegestaan, ja. dan is het probleem opgelost. Ik wel dat het probleem is ja. dat je dan twee logistiek. keer iets doet. Logistiek is moeilijk. Logistiek is, dus ja. is het moeilijk. We ja, ja. zitten nu in een paand van 450 vierkante meter. Zelfs een winkelpaand kunnen we niet vinden in golven van 450 vierkante meter. Ja, ja. Moet wel alles kunnen natuurlijk. Hè. Dus we hebben nu een, een ruimte gecreëerd... waar we de spullen ook kunnen repareren en dergelijke. Hebt u begrip voor het standpunt van, van de gemeente? Kunt u, kunt u volgen wat de redenering is ten aanzien van detailhandel? Nee, nee, daar heb ik geen begrip voor. Oh, nee. Waarom? Kijk, uh, sterker nog, wij huren een gedeelte... Van een bedrijfsruimte. Ja. ja. Dat wil eigenlijk zeker de buurman. Die verkoopt ook auto's en motorfietsen. En die verkoopt ja. ook onderdelen. Ja. En dat is tegen elkaar aan. We zitten in oh. hetzelfde gebouw. is ook detailhandel. Dus voor ons is het niet te rijmen, Waar we daar wel en bij ons niet. Dat is daar is dat ook detailhandel. Daar is ook detailhandel. Maar het bestemmingsplan uh, zet precies op die lijn waar, waar, uh, waar u ruimte hebt, dat het geen detailhandel is? Nee, maar dat wat? kan niet, want het is één een, een, een bedrijfsstrijd. Het is één uh, bedrijfsstrijd. Nou, dat snappen we toch ook niet. Nee, nee. ik begrijp het nog steeds niet. Nee. <laughs> <laughs> Waarom is het bij de ene, u zegt nee, het is geen detailhandel? Nou, en daar bij, ligt een, ligt een, ligt een andere bestemming op. Er is een, een bestemmingsplan ja. wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daar worden bepaalde functies in uh, toegestaan. Ja. Uh, voert te ver onder nou voor ja, heel ja, de Besterd en de omgeving ja, ja. Meer te gaan vertellen. Dat zou ook niet echt interessant zijn. Maar ze zijn... Uh, eh, u, u bent ja. gaan zitten op een, in een gedeelte van iets waar u uh, geen detailhandel mag uh, hebben. Waarbij dus niet aan de zaak de zaken bekeken mogen worden, de artikelen bekeken mogen worden en opgehaald. Ja, daar zit Ja. En dus kan dat daar niet plaatsvinden. Het, uh, en dat is iets wat je van tevoren. Wat zegt goed, u dan tegen de buurman die daar nou even goed zit? Nee, maar te dat ligt net iets anders. Oh. En dat, nou, dat wij hebben de dus de ook geen detailhandel. De overburen. Ja, ik ga niet alle uh, nee, uh, onderdelen uh, van maar de telefoon En, schilder. Te en de schilder. En de Ik probeer maar, te begrijpen dat het gaat, dus echt dat mensen naar het gebouw komen om te kijken ja. en om op te halen. Dus het verkeer. Ja, ja, ja maar Nee, en ook het feit dat je het daar dus daar ...die handel dus uh, hebt uh, en dat mensen daar naartoe gaan. Dat is niet de bedoeling daar, want dan is het detailhandel. En dat kassa okay, de staat, de de nee, de Detailhandel is zoals wij spullen gaan verkopen, ja, dus wordt er niets verkocht. En in de wet staat ook nog, wij hebben eigenlijk ongeregelde goederen. En ongeregelde goederen zouden wij per register via de gemeente moeten registreren. En dan mag ik het weer wel. Maar goed, op dus, dit moment gebeurden dus dingen die niet volgens die regels zijn. Die regels die van tevoren bekend waren. Waarvan eh, meneer Van Heijden heeft gezegd, daar ga ik mij aan conformeren. Dat, daar ga ik mij aan houden. Dus ja, dan kan hij daar ja. eh, gaan werken. Dat is niet gebeurd. En ja, dan, dan hebben we dus een probleem met ja. elkaar. Is dat daar één, het één onderneming? Eh, het Erfgoeddepot en, en nee, nee, Ricardo? Nee, dit is een aparte uh, stichting. Een aparte Ricardo uh, Daltemper is een stichting en daar hoe moet je dat zien eigenlijk, is de vriendenclub van uh, het erfgoed. Ja, vraag naar richting erfgoed, ze kan uh, het erfgoed eigenlijk niet, uh, niet ja. de zaken beter oplossen door, door uh, uh, een, een bestemming een plaats te zoeken waar, waar detailhandel mogelijk is. Nou, kijk, Het is natuurlijk uh, heel moeilijk. Wij hebben in een korte tijd heel veel dingen aangeboden gekregen. En daar hebben we een ruimte voor gezocht. En een ruimte vinden is ook heel erg moeilijk. Dus uh, vandaar deze ruimte, die kregen wij via via te horen. En daar zijn we gaan kijken. Ook qua oppervlakte, qua mogelijkheden, qua beveiliging en dergelijke. En uh, ja, daar, daar hebben wij toen uh, voor gekozen. Ja. Kijk, het is ook nou, zo dat je blijkt, niet maanden dat, kunt uh, doen. Is dat geen goede keuze geweest? Nee, maar ja, je kunt niet nee, zomaar maar. zoveel goederen ineens weer verplaatsen. Nee, het gaat nog steeds over... Ik heb steeds contact gehad, niet mijn broer, Rien. Ja. Ik heb steeds contact gehad met meneer Gosling. Het gaat nog steeds over die grote spullen. Het gaat over een auto die niet per pas versier kan worden. Het gaat over een motorfiets die niet per pas versier kan worden. Het gaat om de grote stukken, de kleine stukken... Daar komt niemand voor. Want nee. die kunnen wij gewoon opzoeken. Ja, dat onderzoek is niet gemaakt dan in, nee. de, in het bestemmingsplan. Nou, uh, officieel, verhaal. kijk, de, die ervoor gezeten heeft, die heeft wasmachines verkocht. En naar mijn mening is het ook detail. Ja. Dus ja. wij zijn er van uitgegaan eigenlijk. Hoe gaat dit nou verder? Ja, want hier komen we dus niet uit. Uh, de, nee, er zal een nou, oplossing moeten komen. Maar heb meneer Van der Heide voor een gesprek, omdat het telefoongesprek niet zo heel erg uh, soepel uh, verliep, om het uh, maar zo te formuleren. En helaas uh, is het daar niet van gekomen. Dus, oh, uh, het gesprek moet nog uh, plaatsvinden. Ja, nou, er is eigenlijk geen afspraak gemaakt. Er is geen afspraak uh, gemaakt. En boven ja, geweest, ja, voor het erfgoed dit bovenop geweest. Ja, het erfgoed. dat uh, was een, uh, een beter gesprek en die zou nog uh, ja, ja. Uh, daarop terugkomen. Dus, het is onoverkomelijk voor het erfgoed. Als, als, als die ja. dingen niet verkocht kunnen worden, dan, dan, dan uh, gaan, gaat, jullie gaan jullie de mist in. Ja. Zeker wel, want ja. we hebben natuurlijk een beleid uitgekozen. Kijk, het is nog steeds een, uh, een initiatief. Net, ja, het initiatief het dit is erg is, goed. Maar dan moet ervoor het ervoor op te lossen zijn. Kan het ja, bestemmingsplan niet, niet veranderd worden? Ja, dat kan kan dat ook, het, kost maar, wel heel heel erg veel tijd. Dat kost erg veel tijd. Dat zou ook niet een oplossing voor direct zijn. Ik, maar dat is ook niet de bedoeling dat we steeds het bestemmingsplan veranderen. Want dat is een uh, plan wat voor heel veel mensen belangrijk is om te weten welke bestemming Wanneer er is vast is gaat op nou, Ik weet niet uit mijn hoofd wanneer dit bestemmingsplan is vastgesteld, maar wij doen uh, daar de zo voor je. Ja, maar dat is niet ieder jaar hoor. Niet elk Nee, jaar. want dat zou ook niet te doen zijn. Oh. Maar uh, ik sta uh, in ieder geval open voor het gesprek nog, uh, wat ik uh, verwacht dat er uh, ook uh, nog contact zal worden opgenomen. Nou, ik denk dat we dat nou maar snel moeten uh, regelen. Dat ja, moet toch op te ja, lossen ja, zijn? Wij staan in ja. ieder geval open voor contact. We hebben er niks contact. aan om, uh, nee, nee, om, om steeds heen en weer te blijven. Ja, we Bakken ja, de zand en alles. Nee. hebben we niks aan, we moeten de juiste oplossing vinden. Ja. Goed, uh, en die kunnen we alleen maar samen doen, nee. In verzoenende bewoordingen ja, ja, klinken ja. hier de laatste woorden uh, over over dit onderwerp. Er wordt misschien uh, nadat we gesloten hebben nog eventjes verder over gedelibereerd. Wij hebben ja, een zeer interessante golfse kring gehad, uh, dacht ik zo. Ja. Met uh, mevrouw Lian Smits, met burgemeester Maarten van Rijsdoop, met Evelien Passier en Geert van den Heijden van uh, Erfgoed uh, Riel en van Ricardo Del Tempo. Dit was Schotse kringen. Is het nog steeds 1-0? 2-0. En de pij. Oh, oh die jongen oh. heeft twee goeden. Oh, Wat goed. <laughs> Dit was Schotse kringen, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.